Drie uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister Kerry van Buitenlandse Zaken... is op bezoek bij de Israëlische premier Netanyahu... om de ontmanteling van de Syrische chemische wapenvoorraad te bespreken. Kerry en zijn Russische collega Lavrov spraken gisteren onder meer af... dat de chemische wapens halverwege 2014 weg moeten zijn uit Syrië. De Amerikaanse republikeinse senator John McCain... heeft zware kritiek op het syrië -akkoord. Dat er niet militair wordt ingegrepen... als president Assad zijn chemische wapens opgeeft... vindt hij een zwakte bot... McCain vond een eerder voorstel van president Obama... voor een beperkt offensief niet ver genoeg gaan... en wilde rebellen in het land meer steunen. Aan de westkant van de razende bol bij Texel... is vermoedelijk een Engels onderzeeboot gevonden. De maritiem onderzoeker Hans Eelman zei tegen het Noord-Hollands Dagblad... dat hij het wrak op zonabeeld heeft ontdekt. Eelman vermoedt dat het schip dateert uit de Eerste Wereldoorlog. De onderzoeker denkt dat het een onderzeeër is... die in 1917 na een aanvaring in de omgeving is gezonken.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 De winnaar wordt gekozen op basis van stemmen van het publiek. Daarnaast stelt het oordeel van de kernjury... die bestaat uit 275 jaarlijks wisselende leden. Het publiek kan tot 14 oktober op een van de boeken stemmen. Een dag later wordt de winnaar bekendgemaakt. Het weer vanmiddag geleidelijk bewolkt en kans op een bui. Vanavond vanuit het noordwesten langdurig regen. Het wordt maximaal 17 graden... en er waait een behoorlijk stevige Zuidwestenwind. Vannacht trekt de regen weg. Morgen opnieuw buien, ook wat zon. Het waait nog steeds flink. En het wordt dan 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden-Oost. 2 kilometer. Door werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem. Bij knooppunt Lunette. 2 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Klein Polderplein 6 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland.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 Ja, goedemiddag dames en heren. Dit is Langs de Lijn. We zijn aan het honkballen, hockey. We gaan straks wielrennen. Er is golf, maar vooral ook voetbal. Drie wedstrijden zijn bezig. En Henk Kok, wat er gebeurt er allemaal bij Herenveen Groningen? Nou, laat ik beginnen met de stand. Het is 1-0 in het voordeel van FC Groningen. Door een benutte strafschop van Nick van der Velden. En hoe ontstond die strafschop? man kreeg plotseling een kans. Nee, Wijnaldum kreeg plotseling een kans in het 16-meter gebied. Vanzelfsprekend bij Herenveen. Uh, bij even kijken nog naar die aanval van Herenveen. ik probeert te schieten, maar die bal gaat naast. Het was Wijnaldum die de kans kreeg binnen het 16-meter gebied. En op een ongelukkige wijze legt Dijks hem neer. Maar Wijnaldum had een uitgelezen scoringskans. En als je een speler een scoringskans ontneemt, is dat gewoon een rode kaart. Dus kreeg Dijks een tweede rode kaart van dit seizoen. Is er weer 10 tegen 10. Van eerder moest FC bij FC Groningen letje het veld verlaten. En ook voor Letchit was dat de tweede rode kaart van dit seizoen. Want die werd er ook uitgestuurd tegen Goal En ik moet zeggen dat Groningen ook met 10 man de beste kans tot dusver heeft gehad in deze wedstrijd. Van behalve die benutte strafskop kreeg Van der Velde ook nog een dot van een kans. Omdat die hele verdediging van Heren Venem die lopen. Hij koos voor een stiftje, voor een boogballetje. Maar had onvoldoende hoogte die bal. En van de bussenkoers om uit de lucht plukken. Bijzondere wedstrijd 35 minuten gevoetbal 10 tegen 10 1-0 voor Groningen. Is AZ Goet ook zo spectaculair, Frank Wieland? Nou, dat klinkt heel spectaculair, maar het is ongeveer hetzelfde gebeurd. AZ Leidt met 1-0. Penalty namelijk. En, uh, het was uh, Aaron Johansson die het in inging. In eerste instantie Overgoor voorbij. Overgoor dag nog een soort van laatste reddingspoging te gaan doen. Maakte een slijding. Raakte daarbij Johansson. Penalty tegen Johansson zelf achter de bal. En hij maakte geen fout tegen Rome. Dat betekent dat AZ Leidt in uh, Alkmaar tegen Goet Eagles met 1-0. Richard van der Maden, wordt jouw wedstrijd nou in een betrekkelijke anonimiteit afgewerkt? Want je meldt je maar niet. <lacht> Tot nu toe is het saai. Het is echt niet goed om, om deze wedstrijd te aanschouwen. Het begin was nog wel aardig van Nac Breda. Maar het tempo ligt laag. Nauwelijks leuke momenten. En vooral Roda laat veel en veel te weinig zien voor eigen publiek. 0-0. Dan gaan we naar Gerard de Groot. Naar het hockey Amsterdam Den Bosch. Het was 1-1 Gerard. Is dat er nog steeds? Nee, het is een soort kermisstand hier geworden. Drie keer schieten voor een kwartje. Het werd 1-2, kort na de 1-1 door Robert van Peppel. Den Bos is op voorsprong. Toen was het even rustig. Maar zojuist was het Matthijs Brouwer voor 1-3. En Billy Bakker voor 2-3. Zodat er nog steeds een voorsprong is voor Den Bos. Den Bos met nog 13 minuten te spelen, leidt in het Stadion met 2-3. En wordt er ook lekker gescoord in Rotterdam bij Neptunus tegen Pioniers en die Houtkamp. Nou, lekker niet, maar het is wel 1-1 geworden. Uh, Neptunus heeft kunnen scoren in de derde slagbeurt door Anthony. We zitten nu in de vierde inning. Het staat dus 1-1 bij door Neptunus tegen Fase Pioniers. Maar groot nieuws kwam er uit Japan... waar de Nederlandse Antilliaan Vladimir Balentin een heel oud record, het home run record... in één seizoen verbeterde van de grootste sportheld aller tijden in Japan... Sadaharu Oh. Dus aan de ene kant zijn ze blij in Japan... maar aan de andere kant helemaal niet... want die Oh is uit de boeken geslagen door Nederland. Nederlander die zijn 56ste en 57ste homer insloeg. En zou het ge gebeuren? Zou het zomaar gaan gebeuren? Joost Luiten die het KLM Open wint in Zandvoort, Ragnar naar Niemeyer. Ja, Het is zo verschrikkelijk spannend, je wil het niet weten. Op de 16e hole, de gelijke stand, 13 slagen onder par voor de Spanjaard Jiménez en voor Joost Luiten. Ze maken daar geen fout en ze staan op 17, de 155 meter lange par 3. En slaan de bal met hun eerste slag, allebei keurig netjes naast elkaar in de bunker op de voorlaatste hole. Dus ja, er zijn heel veel mensen die maken veel geluid, die zorgen voor afleiding, met name voor de Spanjaard. Er is druk en de bierpomp gaat open als Joost Luiten vanavond wint, maar dat is nog geen uitgemaakt. De zaak gelijk met de Spanjaard Jiménez op de voorlaatste hol. We can make it bigger, first day. Was dat, met Sweet Soul Music. We gaan weer naar Henkok, naar Herenveen Groningen. Nou, nou, nou, wat gebeurt hier allemaal in Heerenveen? Het is 1-0 voor Groningen. Zojuist een geweldig misverstand tussen Van der Bus en Notiefba. Die kijken elkaar even aan. En bijna, bijna had FC Groningen daarvan geprofiteerd. Ik moet zeggen dat Groningen de meeste kansen heeft gehad. En ook de beste scoringsmogelijkheden in deze wedstrijd. Zojuist had Herenveen er eentje door Finn Bokesson. Prachtig paasje van Siek. En Finn Bokesson ging daar heel goed op lopen. Links van de goal kwam hij vrij. Ik herinner me de wedstrijd tegen Ajax. Toen legde hij twee keer de bal in de korte koek. In is even van Anhot. Is de bal kwijt. Maar Kostis kan er niet van profiteren. En Makkalie laat gewoon doorspelen. Dan kijk ik even naar de counter. De counter van de heer Veen. Die wordt opgezet in de middelcirkel. Door Finn Bogelson. En Finn Bogelson zal hem terugkrijgen van Van den Berg. Dat mislukt. Eikrem nu. Die speelt hem af naar de rechterkant van het veld. Dan moet die bal opgebracht worden door Sier. Die geeft een balletje. Die wil een voorzet geven. Maar die wordt even bedoeld door een aanvaller. Een verdediger van FC Groningen. En dan kan in elk geval Bizot. En die kwade ook meteen tegen zijn manschap een weg van die goal. Ik moet geen druk op mijn goal hebben, maar Heerenveen zet aan. Ik moet nog even zeggen, die kans van Finn Bogerson tegen Ajax... legde hem twee keer vanuit dezelfde positie in de korte hoek. Hij dreigde te schieten naar de lange hoek, maar legde hem in de korte hoek. Nu Finn Bogerson op de lange hoek, maar die bal ging voorlangs. En nog een heel aardig moment in deze wedstrijd. Van der Velden, die wordt aangespeeld in de middencirkel... van der Velden van FC Groningen. Hij ziet dat Van der bussen op de rand van de 16 meter staat. En wat doet hij? Hij schiet op goal. En die bal die gaat maar een metertje over. Hè? En het was komisch om te zien... Hoe snel de van de bussen proberen terug te lopen naar die goal. Hij was te laat, maar tot zijn groot geluk ging die bal over weer een kant voor Finn Bokersson. Hij maakt even over de bal heen, legt hem terug naar Eikrem. Gaat hij terug naar Finn Bokersson? Nee. Daar zit Kieftenbel tussen Het is een amusante, mooie wedstrijd van 10 tegen 10. En een stand van 1-0 in het voordeel van FC Groningen. Door de strafschop van Van der Velde om naar te kijken. AZ Go Ahead Eagles. Bij Go Ahead speelt Valkenburg mee. Die is verhuurd door AZ. Bakt hij er wat van? Ja, hij doet gewoon mee met, met de ploeg die probeert fris en aanvallend voetbal te spelen. Dat is wat lastig tegen AZ dat uh, beter is in deze wedstrijd tot nu toe. 42 minuten onderweg AZ leidt dan ook niet voor niets met 1-0 in dit duel. Aaron Johansson heeft ook de kans op de 2-0 gehad. Maar hij laat zich bij vlagen gelden. Hij zit goed in de wedstrijd in ieder geval. Zijn aannames zijn goed. Zijn overzicht is goed. Zijn passing is prima aan orde. Kortom, Gohead Eels heeft wel degelijk wat adem. Daar waar hij bij AZ een beetje in de vergeteldheid dreigde te raken de afgelopen jaren. Viergever nu voor AZ richting de achterlijn met Schmid. Die maakt de slijding. Dan is viergever Schmid kwijt. Maar Schmid staat zo weer. Staat dan onmiddellijk weer in de weg. Maar moet wel een hoekschop toestaan aan de linker verdediger van AZ... En die hoekschop gaat genomen worden door Maarten Martens. De man van de omhaal die van de doellijn werd gehaald. Althans, dat denk ik in eerste instantie. Hoewel het vanuit onze positie meteen leek alsof hij erin zat. Leek het in de herhaling niet zo te zijn. Maar een echt goede herhaling hebben we nog niet gezien. Daar komt de hoekschop weggewerkt door Friens. Houtkoop pikt daarop ter, ter hoogte van zijn eigen strafschopgebied. Moet er nog een heel eind overbruggen naar de andere kant. Hij is wel snel, maar niet zo snel. Antonia is ook snel en die is wel op de andere helft inmiddels beland. Johansson is hier kwijt. Hij staat nog. Daar is Antonia. Legt hij hem af? Oh, hij legt hem slecht af. Hij legt hem wel af op Kolder. Dat is niet zo heel raar topscorer bij uh, go Eagles. Maar hij legt hem slecht af, Antonia. En daarmee is de counterkans voor go Eagles voorbij. Vlak voor rust. 1 minuut officiële speeltijd nog. AZ leidt 1-0. Rodi SC Nak, uh, Richard van der Made. Als ik naar die namen van uh, de spelers van Rodi SC kijk, daar spelen hartstikke leuke spelers. Ja, Daar moet toch laten... wat creatiefs van komen. Ja, maar ze laten heel heel weinig zien Hugo in deze wedstrijd. Het komt er zeker niet uit. Roda dat al wel twee keer won dit seizoen. Maar vanmiddag voor het eigen publiek tegen NAC 0-0 nog steeds de stand. Is het gewoon heel erg pover en is er juist heel weinig creativiteit. Er is inderdaad een, een groot aantal nieuwe spelers gehaald. Die toch best wel aardig kunnen voetballen. Neem alleen maar Luiks die van achteruit best wel wat kan. Kali, de controleur op het middenveld. Nu het steekballetje op de Moersje. De Moersje moet goed aannemen maar... De controle is dan weer onder de maat. Flederes komt dan wel jagen. Opnieuw is het de Moersje. Punt strafschopgebied. Kan hij een voorzet geven. Daar komt de bal Donald van heel dichtbij. Die had die bal bijna op zijn hoofd. En dat had de 1-0 e voor Roda kunnen zijn. Aanval is nog niet voorbij. Aan de rechterkant. Nu de voorzet van Heusje. De kopbal. En dan zit hij er wel in. Dan is het eindelijk een doelpunt. En dan eindelijk gebeurt er hier iets. Is het Donald die raakt op slag van rust. En komt Rode JC de thuisploeg dus op 1-0. E en viert het publiek hier feest in Kerkraden. Goede voorzet vanaf de rechterkant van Heusje. Het begint allemaal bij de moersje vanaf de rechterkant. De bal blijft binnen. Dan staat Heusje daar op het goede plekje. En is de voorzet op maat op het hoofd van Donald. Hij kwam een minuut geleden net te kort. Nu raakt hij hem wel. En staat Roda tegen Nakt voor met 1-0. Slotfase AZ-go-ahead. Eerste helft. Extra tijd zitten we in. Eén minuutje krijgen we erbij. Want er is nauwelijks op onthoud geweest in dit duel tot nu toe. AZ leidt 1-0. raken penalty van Aaron Johansson. En de bal bezit voor Gold Eagles. Met uh, Kolder uh, uh, met uh, de rug naar de goal toe. Punt van het strafschapgebied. Uh, Turits die probeert nog iets van die aanval te maken. Maar ligt op de grond. Moet dan uiteindelijk uh, toestaan dat er uh, AZ overneemt. Via Berens de man die een schietkans kreeg. Een minuutje geleden. En uh, Room op zijn weg vond. Het was meer een geplaatste dan een, een hard schot. Maar Rome stond precies goed. Moest wel even flink gestrekt naar de hoek. Maar kon de 2-0 daarmee wel voorkomen. Goard Eagles heeft het lastig na een flitsende seizoenstart tegen AZ. Dat gewoon beter is in dit duel. En dus verdient leid bij Rust met 1-0. Nou, dan gaan we ook nog eens even bij Henk Kok kijken. Ook de laatste seconde tikken denk ik weg. Henk die kan ja, niet meer. Kan hij niet meer aan. Op zijn leeftijd. <laughs> wat zeg je nu? Dat nog zei 30 ik niet hoor. Nee, nee, nee, nee. 30, 30 seconden moeten nog gespeeld worden. Misschien nu even de laatste aanval uh, trouwens van Herenveen in de eerste helft. De bal die gaat naar de linkerkant, die gaat naar Van La Parra. Maar het is uh, Manjasko die groet uh, ingrijpt. Ik heb 45 minuten gezien waar alles wat betreft voetbal in zat. En scoren een strafschop van Van der Veld. De Groningen leidt in deze wedstrijd. Het was een uh, ware voetbalgevecht. Er zijn ook nog, nog drie andere gele kaarten gevallen voor Sherry van den Berg en ook voor Vin Bogerson, Die zich druk maakte om in ingooien, vanwege eens protesteren, uh, wegens de leiding, tegen de leiding, ook een gele kaart kregen. Ik heb mooie momenten gezien in deze wedstrijd. Marisha van der Maaden. Gelijke stand op slag van rust in Kerkrade, want het is Kees Kwakman met een kopbal uit de voorzet. Vanaf de rechterkant een vrije trap. Geschoten door Nak Breda die dan Nak weer langs zij brengt. En dat is een hele belangrijke op zo'n moment vlak voor rust. De vrije trap goed genomen van een meter of 18 en dan van heel dichtbij. Niemand dekt hem eigenlijk. Staat daar de centrale verdediger Kwakman. En steenhard kopt hij de bal tegen de touwen. Kurto geen kans. En zo is het dus in Kerkrade weer gelijk 1-1. En zo is het ook op drie plekken rust. AZ Ahead Eagles is uh, 1-0. Heerenveen tegen Groningen 0-1. En u hoorde het net. Uh, een Roda tegen NAC Wat? tegen NAC is 1-1. Uh, uh, eerder werd al gespeeld NEC tegen Feyenoord 3-3. En straks om half vijf begint Utrecht tegen RKC ook te volgen in Langs de Lijn. Net als het hockey. De hockeyers van Amsterdam tegen Den Bosch. De laatste keer dat we je spraken uh, Gerard. De groot stond een Bos voor met 3-2. Maar het is gelijk geworden. Het is 3-3 geworden met nog twee minuten te spelen. Ik zei het al, het is een schiettent een beetje hier in het Wagenerstadion. Beide defensies zitten vaak naast de bal, zien vaak de combinaties niet. En dat betekent dat er dus lustig gescoord wordt. Want zes doelpunten in de eerste helft, dat is een heleboel. Mirko Pruisen was degene die de 3-3 aantekende. Maar het werk was van Olivo, de Oliva, de Spaanse international van Amsterdam. Die de bal pan klaar, klaarlegde voor Mirko Pruisen voor de 3-3. Wedstrijd dus op het bord in evenwicht, maar je zou zeggen dat Amsterdam langzaam maar zeker het overwicht krijgt tegen Den Bos. Dan naar Joost Luiten. Uh, hij gaat samen met Angel Jiménez aan de leiding van het KLM Open in Zandvoort. naar Niemeijer, of is er alweer wat gebeurd? Dat is ook na 17-hals van de 18, voor de duidelijkheid niet uh, veranderd. Simon Dyson put nu overigens uh, uit op de plek waar hij dat in het verleden twee keer deed als winnaar. 900 par, een mooie subtopplek voor de Engelsman. Maar het gaat natuurlijk om de strijd van Joost Luiten. Allebei, Jiménez en Luiten, de bal uh, in de bunker. Hoewel Luiten lag er eigenlijk 10 centimeter naast, zag zijn bal ook naar beneden rollen na de afslag. Matig alle twee, de green op en uh, vervolgens geen put voor Birdie. Maar voor Bogie uiteindelijk, maar ja, als je het alle twee doet, dan verlies je weliswaar allebei een slag. Dan verandert er in de score aan het einde van de rit natuurlijk niks. Publiek massaal rond de Fairway, waar de bal zo meteen gaat landen. Van ho 18 richting het clubhuis. De vierde ronde van dit KLM Open. En mocht Luiten winnen, dan is hij sowieso voor wie nog twijfelt de beste speler die Noord-Nederland ooit heeft gehad. Kan de eerste Nederlandse speler worden, terwijl Luiten zich klaarmaakt voor zijn t-shot, zijn afslag. De eerste Nederlandse speler die twee keer in één jaar wint op de Europese Tour. Hij weet het dit jaar al eerder in Oostenrijk. Luiten klaar met de driver. Ferme klap, goed, goed doorgezwaaid en veel applaus. Dat betekent normaal gesproken dat hij drive midden op de fairway landt. En dat doet hij inderdaad, misschien niet helemaal in het midden. Maar keurig netjes geplaatst door Luiten. Het is een ja, niet eens heel moeilijke hole. Hij geldt dus ook als play-off hole. Mocht het ook naar deze hole gelijk zijn, een kleine 400 meter. En nu nog even naar kijken, misschien naar de Jiménez, de Spanjaard. De liefhebbers van Ferraris. En die andere heeft het dan weer met Porsche, Joost luiten. Het zijn snelle mannen die van het mooie leven houden. En uh, ja, 300.000 dollar, daar kun je wat leuks van kopen. 300.000 euro als je wint, want dat is de hoofdprijs. Daar is de uh, drive van de Spanjaard. Ja, die wil niks toegeven. Dit is prachtige sport met een 49-jarige Spanjaard... en een 27-jarige jongeman uit Blijswijk en tegenwoordig Rotterdam. Ietsje minder ver dan Luiten. Maar nog niks beslist op deze laatste hal. Hoe verzin je het? Zou jij daarvoor kopen? 300.000 euro. Uh, ik zou een belang kopen in Sparta. Die aandelen die kun je uh, kopen. Ja, het ja, is natuurlijk waanzin. Want. Je hebt er niks aan, maar het is liefde dat je dan drijft. Ja, precies. Ja. Um, het is uh, bijna overal rust. Uh, nee, ja, we zijn bij het hockey. Deze 3-3 tussen Amsterdam en Den Bos. En daar is het rust. En ook bij het voetbal is het rust. We zijn uh, straks terug met uh, voornamelijk ook die hele spannende strijd. Wordt het Joost Luiten of wordt het, wordt het toch die Spanjaard, Angel Jiménez? Live Sport op Radio 1. And West the Lane. I'm the true blonde, proud wigger Born and raised in the suburbs, yeah Became a rock and roll singer I tried to find my way going uptown the leash stages Van Anouk wigger weet je wat dat betekent? Wigger? Wat het is. <laughs> ik zal heel eerlijk zijn ik wist het niet, maar ik heb het jou net verteld. Ja, het ja, is een, een blanke die, die van een negers houdt. Ze Anouk noemt zichzelf een wigger. Oh, wigger. Heerlijk nummer. We gaan naar Ragnar Niemeijer. Uh, want we willen zo graag weten of die spanning nog steeds te snijden is... op het KLM Open in Zandvoort, Ragnar. Ja, ik heb de tweede slag gezien van Gimenez, de Spanjaard. En die is denk ik wat minder lang dan hij had gewild. Die ligt op de rand van de green, nabij de vlag. En ik denk als Joost Luiten nu een goede tweede slag heeft... dat hij zichzelf een behoorlijke birdie kans kan creëren... op deze par 4 van een kleine 400 meter... Dat betekent dat hij hem in drie slagen zou kunnen doen. En uh, ik zie uh, Jiménez uh, geen birdie maken. Dat zou betekenen dat Luiten het met een slagverschil zou kunnen doen. Stond al klaar om die tweede slag te gaan maken. Maar er is zoveel publiek rond de fairway, rond de spelers dat er af en toe uh, gemaand moet worden om stilte... camera's uh, niet gebruiken met dat uh, geklik. En uh, ja, het geeft ook wel weer atmosfeer. Het geeft ook wel weer aan dat de mensen zo graag willen dat hij wint. Want in 1947, Joop Roel, een van de vijf Nederlandse winnaars. En toen was het wachten tot uh, 2003 Maarten Lafeber... dit weekend uh, al uh, vroeg uitgeschakeld uh, deze week. Nou, daar staat Luiten voor de tweede keer. Neemt dus een stance in, zoals dat dan heet. Ligt wat links op de fairway, raakt de bal... Kijkt hem na. Kijkt niet meteen helemaal tevreden. Dit is belangrijk. Hij legt hem over de green heen. Ai, ai, ai, ai, ai. Het is een beetje in de French dat half hoge gras op de rand van de green. Ook geen ideale bal. Kijkt nog eens even naar zijn caddy. Ja, hij slipt wat erg ver door die bal. Terwijl de aanmoedigingen er zijn in de richting van, van Luiten. Aan de andere kant, Gimenez ligt er ook niet fantastisch bij. En dus zou het zomaar kunnen dat ook deze hole niet de scherprechter blijkt te zijn. McCrane, de derde man in de flight, gaat ook nog slaan. Maar die staat op 9 slagen onder par. En niet op 12 honden zoals Luiten en Jiménez. Dus wat die doet, laat hij eigenlijk maar weggaan. Die loopt alleen maar in de weg. Het gaat om Joost Luiten. Ja, je mag het misschien niet zeggen. Kom op, Joost. Iedereen wil het. Win dit toernooi. Dat zei Ragnar Niemeyer. Dan gaan we naar Andy Houtkamp bij Neptunus Pioniers. Ja, de grootmacht Neptunus, want zo is het hè. Tegen het kleintje Pioniers als je kijkt naar de Holland-series. Ja, de pioniers uh, hebben één keer het landskampioenschap uh, veroverd. En uh, de Neptunus zou dat heel graag al uh, voor de... Nou, richting de 20 uh, gaan ze al. Dan moeten ze er nog wel een paar halen. Maar zijn wel de grote favoriet. Maar het staat 1-1. We zitten in de zesde inning. eerste helft van de zesde inning. Overigens op een uh, zeg maar, honkbalworp afstand van het Sparta-kasteel. Leuk voor Hugo. Hm. Uh, misschien dat hij... Uh, het is overigens een schande dat Sparta geen honkbal meer heeft. Maar dat uh, terzijde. Wordt aan gewerkt. Ik hoop het Hugo, want dat is toch een naam uit het verleden. Met Jaap de Koning en Hamilton Richardson en Hudson John. En noem maar op al die grootheden. Een echte grote naam. Maar Neptunus moet het dus doen voor Rotterdam. En doet het goed. Het is een echte mooie wedstrijd om naar te kijken. Uitstekend honkbal van beide kanten. En met name verdedigend zijn beide ploegen goed op dreef. Met de werpers Intema voor Neptunus en O'Coin voor Pioniers. We beginnen aan de eerste helft van de zesde inning. En staat nog altijd 1-1. Dan de heer Ragnar Niemeyer. Ragnar maakt Angel Jiménez een foutje. Ik durf het niet te zeggen. Het is wel zo dat, uh, terwijl hij dus om de bal heen loopt en om de vlag heen loopt... want de bal ligt dus op de rand van de green voor de Spanjaard na twee slagen. Luiter ligt eroverheen voor de duidelijkheid uh, nog maar eventjes. Hij is fouten gaan maken nadat de wind is opgestoken. En dat was toch eigenlijk wel een beetje... waar een groot deel van de Nederlandse volgers op hoopte. Chauvinistisch als we zijn. Want uh, ja, in die uh, uitstekende omstandigheden van de ochtend... daarin maakte hij geen uh, fouten. Hij ging van start met birdies op 2, 3, 4 en half 6. En gaf eigenlijk een uh, rechtse directe aan uh, Luiten Die pas wat later met uh, birdies uh, kwam. Scores dus onder het uh, baangemiddelde. Je moet dat zo zien. Ik kan het even heel kort uitleggen. Er wordt dan bepaald aan de van Ik zeg maar schema's. Je mag over deze je half vier of vijf of drie slagen doen. Maak je een burly, dan maak je één slag minder dan volgens dat schema. Veel concentratie, fouten maken is nu duur. Het gaat niet alleen om anderhalve ton, het gaat om de eer. Luiten heeft dit eerder meegemaakt in 2007. Toen hij als leader in de clubhouse zat. En uiteindelijk Ross Fischer voorbij zag komen. Fischer, die overigens een uitstekende dag had... net niet kon aanhaken op 900 par is geëindigd. Maar daarmee voorlopig wel gedeeld de tweede staat. Hij is overigens al binnen en geen bedreiging meer. Er is dus misschien ook wel wat discussie. Ik zit even te kijken wie zo meteen als eerste moet gaan slaan. Of dat Jiménez zal zijn of dat, dat Luiten zal zijn. In principe de man die het verste van de vlag af ligt. Maar het is me niet helemaal helder wie dat precies is. En ze liggen ook beide niet op de green. En dus gaat het lopen van de ene kant van de green... naar de andere kant nog maar eens even door. De hele green omsloten inmiddels door een aantal duizenden toeschouwers wel. Ja, iedereen wist dat je er vandaag bij moest zijn. En als je al een keer overwoog om topgolf te gaan kijken... dan kon je het maar beter met Joost Luiten in de hoofdrol vandaag gaan doen mocht dit dus gelijk eindigen als dit alle twee parren worden bijvoorbeeld dan moet al het publiek weer aan de kant en dan beginnen we gewoon weer op de 18e. Ik refereerde al eventjes aan 1989 toen met Ollazabal met Chapman en Rafferty. Ik weet niet helemaal zeker of dat nog steeds de langste play-off ooit is, maar met 9 hol spelen was het dat tot voor kort in ieder geval nog wel. Luiten gaat zich inmiddels melden bij de bal. En, uh, hij begon vandaag om vijf over half elf aan zijn ronde. Nou, wat is het? Dan zijn we toch al een uurtje of wat bezig. Staat achter de bal. Stilte nu bij het publiek. Cameraatjes niet laten klikken. Breng hem niet uit de concentratie. Dat gebeurde twee hals geleden eventjes toen hij uit die bunker daar weg moest komen. Daar is de bal van Luiten. Begeleid door het publiek. Het is een goede bal. Een strakke lijn. Wel een tikje te hard, maar... Daar zit nog wel een par in. Dit is helemaal geen slechte bal. Omdat die bal in het wat iets hogere gras lag. En ik denk dat het ook vooral heel veel opluchting is. Nu bij de supporters en de fans en de leden van de Kennemer Golfclub. Waar dit allemaal plaats is dat Luijten nog steeds volop in de race is. Ja, Eén foutje is nu van de Spanjaard uh, genoeg. En van mij aan, dat gaat nog wel eventjes uh, duren. Ook hij heeft uh, uitstekend uh, kunnen zien waar zijn bal ligt. Maar neemt er nog meer tijd voor, omdat hij zich uh, realiseert dat dit gaat om uh, de eerste. Zijn twintigste titel en dus om Poen, om Triton. ton. En ik vond dat idee van Hugo trouwens wel een uh, heel sympathiek idee. Dank u. Ja, <hijen> dit is radio 1. E. Half vier geweest. Hier is Gert Kluk. De lijsttrekker en fractievoorzitter van de VVD in Roermond, Dree Peters... stelt zich toch niet verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Peters geeft morgenavond een toelichting aan de leden. Ook andere kandidaten die op de groslijst staan trekken zich terug. Tegenover de NOS wil Peters niet zeggen of hij zelf aan de verkiezingen meedoet... met een nieuwe partij. De VVD in Roermond heeft veel kritiek gekregen... sinds bekend werd dat Van Rij op de groslijst was gezet. Deze VVD wordt verdacht van corruptie. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry... is op bezoek bij de Israëlische premier Netanyahu om de ontmanteling van de Syrische chemische wapenvoorraad te bespreken. Kerry en zijn Russische collega Lavrov spraken gisteren onder meer af... dat de chemische wapens halverwege 2014 weg moeten zijn uit Syrië. En aan de westkant van de razende bol bij Texel... is vermoedelijk een Engels onderzeeboot gevonden. Maritiem onderzoeker Hans Eelman zei tegen het Noord-Hollandse Dagblad... dat hij het wrak op sonarbeeld heeft ontdekt. Eelman vermoedt dat de onderzeeboot dateert uit de Eerste Wereldoorlog. Dat zijn de hoofdpunten awb verkeersinformatie files bijna allemaal door werkzaamheden. Op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij knooppunt Lunette, 2 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Plein-Polderplein, 6 kilometer. Op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam bij knooppunt Gorkum, 2 kilometer. A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Spaanse Polder, 3 kilometer. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum, 2 kilometer... En op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen bij Hogerheide 3 kilometer. Radio 1, MOS langs de lijn. Luiten of Gimines, Luiten of Gimines, Gimines of Luiten, Ragnar Niemeyer. Birdieput heet dit te zijn, maar helemaal vanaf de rand van de green. 1200 par voor beide spelers. Jiménez staat achter de bal, gaat hij erin, dan is het over een sluiten. Dan maakt hij een birdie, iets wat Joost Luiter dan niet meer voor elkaar kan krijgen. Want die moet zometeen gaan putten voor een par. Anderhalve meter, ietsje minder misschien. Dat gaat wel lukken. Laten we kijken naar de bal van Jiménez. Het publiek houdt de adem in. En nee, nee, nee, nee, nee, nee dat wordt er niet. Meter eh, misschien wel meer over voor de Spanjaard. En normaal gesproken zeg je, dat wordt een play-off. Tenzij een van deze spe twee spelers zometeen zijn zenuwen niet meer onder controle heeft. Nu krijgen we dat ritueel van zojuist opnieuw. Daar kunnen we beter niet bij blijven om de bal heen lopen. Kijken hoe de bal ligt. Hoe is de sloop van de Green. Noem het allemaal maar op. Gelijk is het. En dat zou het wel eens kunnen blijven. na nou, 18 holes. Het is niet eerder vertand, mensen. Dit is, ja, dit is prachtig. Dit is mooi. En laten we hopen dat Joost Luiter zometeen dan wel even aan het langste eind trekt. Want die tweede plek van 2007 die kennen we nu wel. Henkok, tweede helft begonnen bij Herenveen FC Groningen. Wat moet Herenveen doen? Scoren. Hebben ze ingegrepen vanaf de bank? Nou, ze hebben behoorlijk ingegrepen. In uh, Wildskut is binnen de lijnen gekomen voor de verslagveren. Voor en Siegh is ook naar de kant gegaan. Siegh, ja, die wordt normaal gesproken pas uh, na 20, 25 minuten in de tweede helft gewisseld. Maar Van Basten een kennelijk ontevreden. De Roon staat er nu in. En uh, misschien heeft dat te maken met het doordekken. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar uh, het doordekken was niet goed bij Herenveen Niet de eerste helft. Waardoor ze veel problemen hadden met de lopende spelers van FC Groningen van, vanuit het middenveld. En de Roon nou, staat bekend geval... om zijn loopvermogen. He. Die heeft een zuurstof. Of stenken hangen op zijn rug. Ja, die ken je ergens van, hè, geloof ik? Ja, ik dacht, ja. Ja. Ja, dacht het wel, ja. ja, ja, ja. Oude liefde roest niet, hè? Ja, Blijft bestaan. Die leveren ons der... 0 euro op. Ga door. <laughs> ik kijk nu weer naar de heer Ik dacht even dat Van der Velden van FC Groningen bal bezitten zou, uh, zou komen. Maar nu gaat de aanval dan uh, van de heer Een opening. Helemaal van de rechterkant naar de linkerkant. Kan Wildschut daarop lopen? Ja, Wildschut kan die bal uh, houden. Maar nu moet hij nog langs Manjasko. Hij is er langs. Hè. Zo half en half. Hij moet de bal voorzetten. Ja, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Dat is Wildschut een beetje. Weinig controle over de er wordt wel eens gezegd dat hij zijn ogen te vaak dicht heeft. Te vaak dicht zeg ik. Niet altijd. Maar in dit geval was hij wel in balbezit. En met, meer, met, met een beetje meer techniek had hij de bal gewoon voor de doellijn voor kunnen zetten. Maar hij speelt hem gewoon over de doellijn. Hij loopt hem gewoon over de doellijn. Dus gewoon een doelschap Het, kon, het kon, want het, het hek stond open. Ja, ja, ja. Die ken je ook, begrijp ik, deze wildskut. Ik <laughs> ken iedereen. Ja, ja je kent iedereen. We hebben in elk geval Hugo gespeeld. Drie minuten in de tweede helft. En de stand is nog steeds 1-0 voor FC Groen. 0, -0 minuut de strafschop En het is 10 tegen 10. En dan die hele belangrijke bal voor Joost Luiten, Ragnar Niemeyer. Die heeft hem erin gegooid. Dat zijn zijn eigen woorden. Die put van anderhalve meter. Heel steady en geconcentreerd. Raak. Een paar puts. En Luiten, wat dat betreft, binnen hij heeft de 18 holes erop zitten. Moet nu maar afwachten wat Jiménez gaat doen. Maar het is een put van een centimeter of nou 50, 60. Meer zal het niet zijn. Alle lenzen gericht op Jiménez. En ja, met zijn 19 titels op de Europese Tour. Een Ryder Cup in zijn achterzak. En zijn 49 jaar zal hij normaal gesproken deze bal gaan maken. En dan krijgen we nog een keer de 18e hole bij de spelers op twaalf slagen onder par. Ik weet dat heel veel mensen het willen. Heel veel mensen willen dat Joos Luiten wint en dat deze bal dus misgaat. Daar is de bal van Jiménez. Die gaat erin en natuurlijk, natuurlijk is er applaus voor de Spanjaard want het is een fenomeen en hij is goed geworden op hoge leeftijd. Ook hij 12 onder par, rondje 67, prachtige kniphoog en een omhelzing met Joos Luiten. Want ze weten, ze moeten nog een keer aan de bak en uitstekend natuurlijk dat het, het publiek waardeert dat het naar topsport, naar topgolf zit te kijken. Iedereen en weer terug naar af. Naar de tie van ho 18. En dan beginnen we zo meteen aan de play play-off Even de kaarten inleveren, Tekenen. Tekenen. Plassen. En dan opnieuw beginnen. Frank Wiel uit AZ leidt met 1-0 tegen Go Ahead. Ja, dat had gerust 2-0 kunnen zijn in de beginfase van de tweede helft. Want er zijn 50 minuten onderweg. En een paar minuten geleden Johansson die er nog maar weer eens een keertje vandoor ging over de linkerkant. Dat is blijkbaar zijn favoriete hoekje waar hij vandaan komt. Hij legde de bal panklaar neer voor Elm. Die werd toch licht onder druk gezet. En dat was voldoende om de zweet de bal naast te laten schieten. In zeer kansrijke positie. Een of zes van de goal van Room vandaan. Daar komt AZ weer. Nu over de rechterkant met Berends tegenstander op zoeken. Bal voorgeven. Die wordt nog aangeraakt. Bal over de achterlijn. hoekschop. AZ is het enige dat overblijft, omdat Schenk degene is die als laatste aan de bal zit. En uh, ja, AZ dus ook in de beginfase van de tweede helft beter. De technische staf van Go Ahead Eagles liet in de rust zelfs weten... Dat het, dat, ze het vond dat het helemaal nergens op leek wat Go Ahead liet zien. Dat vond ik wat schromelijk overdreven. Want Go Ahead probeerde in ieder geval goed mee te voetballen. Maar uh, ja, AZ is gewoon beter. Dat kan een keer gebeuren natuurlijk. Corner is uh, kort. Martens met de bal richting de tweede paal wordt er teruggelegd. En dan opnieuw over de achterlijn. Nee, net niet weggewerkt achterin. Door uh, Turic over de zijlijn uiteindelijk. Dus blijft AZ wel in balbezit diep op de helft bij Go Ahead Eagles. Bal aan de linkerkant over de lijn gegaan. Daar waar Viergever nu kan gaan gooien. Die kan dat ver. Dus iedereen in het strafschopgebied bij uh, AZ verlengd door Elm. weggeschoten uh, uh, uiteindelijk door Schenk recht omhoog. Dus de bal komt niet zo heel erg ver. Wel uiteindelijk... Uh, via houtkoop in balbezit van Goa Eagles. Omdat Berens de overtreding maakt, loopt de houtkoop in de rug. En is daarmee uh, uh, ondersteboven gelopen. En krijgt de vrije trap. Goa Eagles moet wat terug gaan doen in die tweede helft. Beter gaan voetballen, wat meer partijen kunnen geven aan AZ Om deze wedstrijd nog weer gelijk te trekken. Na 52 minuten. En we gaan naar Henk. Ja, hoor. En wie scoort de gelijkmaker voor Herenveen? Het is Wildschut die de gelijkmaker scoort. Hij schiet hem hoerend hard in het doel. Gewoon onderkant. Laat gaat hij er gewoon in. Hij stond helemaal vrij. Want Jasco was nergens te bekennen. Hij had even daarvoor geen kater gekregen. Maar nu is het Wildschut die de gelijkmaker scoort. We hebben gespeeld zes minuten in de tweede helft. En zo staat het zomaar weer gelijk in het abel Stadion. En dus geen verdediger te bekennen. Het is maar Jasco die de bal nog wel even aanraakt. Hij kopt de min en meer voor de voeten van Wildschut. En Wildschut bedenkt zich niet die haalt. Uit via de onderkant van de achter de doellijn 1-1, Herenveen Groningen. Richard van der Maden zag een verschrikkelijk slechte eerste zelf, maar in de slotfase werd je beloond. Hè? Ja, gelukkig wel met uh, toch twee goals nog. 1-0, Donald 1-1. Echt in de laatste seconde van de erbarmelijke eerste helft. Want dat was het inderdaad door Kwakman. Goeie kopbal. En nu zitten we een minuut of zes in de tweede helft. Is er een wissel aan de kant van rode JC. Hupperts is erin gekomen. Vleugelspeler Flederis eraf. Heeft last van zijn oog. Dat was in de eerste helft al een paar keer zichtbaar. Na overtredingen ook van de Rover en Buis. Moest ook uh, tot twee keer toe naar de kant. En hij is in de kleedkamer nu achtergebleven... En voor hem dus Hupperts bij Rode JC... dat in die tweede helft toch wat meer de aanval zou moeten zoeken. Want voor het eigen publiek, zo'n eerste helft... dat is veel en veel te mager. Zeker tegen de nummer 17, NAC Breda. Zeven minuten zijn we bezig in de tweede helft. En deze wedstrijd is dus in evenwicht 1 tegen 1. Dan gaan we naar de hockeycompetitie. Ik meld u de ruststanden. Laren Bloemendaal 0-1. Pinochet Scharweide 1-1. Tilburg Hurley 0-1. HGC Oranje Zwart 2-1... Rotterdam Kampong 1-1. En Gerard de Groot is bij Amsterdam Den Bos. En daar was de ruststand 3-3. Gerard? 3-3 yeah, was er bij de rust, maar inmiddels acht minuten in de tweede helft is het 3-4 geworden. Voordeel voor Den Bos weer. Den Bos dat al drie keer op voorsprong kwam in deze wedstrijd. Nu door Austin Smith, strafcorner. De tweede voor Den Bos. De eerste kon op het Spiksplinternieuwe veld van het Wagener Stadion. Een veld dat er een weekje of twee ligt. Hetzelfde veld waarin we volgend jaar, of waarop we volgend jaar in Den Haag, in het ADO-stadion, het wereldkampioenschap gaan spelen. Hetzelfde soort veld natuurlijk. Ze laten het hier in het Wagener Stadion gewoon liggen. En ze leggen daar een nieuw kunstgrasveld neer. Maar die Osten Smith kreeg de tweede strafcorner wel achter Doeman van Essen van Amsterdam. Zodat het weer voorsprong is voor Den Bos. De bezoekers spelen uitstekend hier in het Wagenerstadion tegen het tussen aanhalingstekens grote Amsterdam. Het is 4-3 voor Den Bos En ja, toch wel een goede voorsprong. En of het zo verder blijft, ik weet het niet, want ik zei het al. Het is hier kermis vanmiddag in het Wagenerstadion. De Vuelta beleeft zijn slotetappen. Ik heb gisteren ontzettend genoten... terwijl jij het, de discussie leidde tussen de journalisten. Wat was dat mooi op televisie. En uh, Sebastian Timmerman, zo'n laatste etappe... Dat, dat verandert niks meer, toch? Die Chris Horner nee, is toch zeker? Die is, die is wel zeker, want het is de laatste jaren een ongeschreven wet... dat je dan nog gaat aanvallen. Voordat ik mijn verhaal verder ga vertellen... gaan we eens naar Heerenveen-Groningen. Heerenveen! door een doelpunt van Otigba. De hoekschop wordt genomen vanaf de linkerkant van het veld. Die wordt genomen door Eikrim. En dan laat Bizot de doelman van Grona laat zich van de hartstikke van Otigba. Die komt voor de doelman. Die komt voor de vuisten van Bizot. En Otigba heeft Heerenveen nu aan de leiding gebracht. Twee heen voor Heerenveen. Sebastiaan. Zo spannend als het daar is... zal het normaal gesproken vanmiddag niet gaan worden... voor wat betreft het algemeen klassement... in die slotrit van de Ronde van Spanje. Die is uh, ja, ongeveer een uurtje oud. Want pas tegen de klok... Ook van 10 voor de Rie is die etappe, de laatste etappe, van start gegaan. Zijn maar 109 kilometer gestart, iets ten zuiden van Madrid. En dan rijdt men eigenlijk eerst in de oostelijke richting en dan de stad in, dan de stad Madrid in. En dan wordt daar nog een aantal lokale ronden afgelegd van dik 5 kilometer. Met Chris Horner dus in de rode trui. Na die fantastische, mooie en spannende etappe gisteren op de Angliru Waar Vincenzo Nibali aanviel en nog een keer aanviel en nog een keer en nog een keer. Maar wat de Italianen ook probeerde. Hij kreeg good old Christopher Horner er niet af. Horner die wist uiteindelijk zelfs Nibali nog te lossen en daardoor is het verschil dus 37 seconden in het voordeel van de Amerikaan. 41 jaar en 327 dagen oud is hij vandaag en hij gaat daarmee de oudste winnaar worden van een grote ronde ooit. Want zoals ik al zei het is een ongeschreven regel dat je dan in zo'n laatste etappe tijdens zo'n parade, een halve kermiskoers eigenlijk, dat je elkaar niet meer gaat aanvallen voor wat betreft dat algemeen klassement. En dus Valverde normaal gesproken op de derde plaats eindigen in het eindklassement van de Ronde van Spanje. Alle 144 overgebleven renners zijn dus bijna een uurtje onderweg in Madrid. Henk, wat nu weer in Ereveen? Ja, ja, de gelijkmaker, de gelijkmaker van FC Groningen. En die gelijkmaker die wordt gescoord door de Kappelhof. Er ging een vrije schop aan vanaf. Nou, die vrije schop werd genomen door Van der Velde. Zo ongeveer een meter vanaf de linkerkant. Een meter vanaf, vanaf de doellijn. Die ging hard voor de goal langs en er stond Kappelhof, die stond Helemaal vrij aan de rechterkant. En er schiet hem gewoon de korte hoek. Ik weet niet, misschien is hij nog via een speler gegaan. Misschien is hij nog gegaan via oet Ik denk het eerlijk gezegd wel. Lijft nog eens goed kijken. Via oet gaat die bal in de goal. En zo staat het binnen een tijdbestek van drie minuten staat het er 2-2. Drie doelpunten in een tijdbestek van vijf, zes minuten. Het is een heerlijke voetbalderby. En niemand van de toeschouwers hoeft zich te vervelen. Zo moet voetbal gespeeld worden. Zo is het leuk om naar te kijken. Hoge amusementswaarde. 2-2 Sliding down That feels so good Let's make a man's life Ground van Simply Red. naar Niemeijer, de spanning stijgt. Ja, de playoff is begonnen. De scorekaarten zijn ingeleverd. En Luiten met zijn afslag op hole 18, zoals eerder al gezegd. En dat is een goede rechte bal vanaf de tee. Nogmaals de slothal dus van de Kennemar Golf Country Club... En daar staat Jiménez, uh, de Spanjaard. Dezelfde volgorde van slaan, zoals uh, zojuist. Hebben elkaar voor het afslaan nog even een hand gegeven. Realiseren zich dat het uh, gaat om de ere. Natuurlijk weet Jiménez ook dat het gaat om uh, veel meer voor Joost Luiten. Die voor eigen publiek een keer wil winnen, een overwinning wil boeken. Die hij zijn rest van zijn leven zal herinneren. De bal gaat wat naar rechts van de Spanjaard. Dat geeft ook luid aan. Daar staat het publiek dat opzij moet gaan. Nou Sterker nog, het komt niet eens tot in het publiek. Hij komt in het wat hogere gras terecht. En laat je één ding zeggen. Op de Kennemer is daar een bal kwijtraken. Heel vervelend. Als je hem daar neerlegt, krijg je altijd schade. De playoff is begonnen. Luiten ligt er beter voor dus. Henk Kok, hoe ging het verder daar in het noorden? Ja, het is een knotskerke wedstrijd. Ik weet niet of je een beetje meekijkt. Maar ik zit uh, met Zeker. geweldig veel plezier uh, te kijken. We hebben nu 61 minuten gevoetbald. De stand is 2 tegen 2. En ik dacht zojuist bij mezelf: Finn Bogasson heb je nog niet gezien. En ik had het nog niet gedacht. Of er kwam een pachtkapaas van Eikrem. En Finn Bogasson kwam helemaal vrij voor de goal. Hij had gewoon uh, moeten schieten. Maar ik vond het schot van uh, Finn Bokasson, vond ik een beetje gewoon onbezuist. eerlijk gezegd. Daar ben ik niet van hem gewend. Meestal kiest hij keurig een hoekje uit. Nu schoot hij met het rechterbeen onbezuist. Keihard naast. Wildskut nu aan de linkerkant bij Herenveen. Oh. Probeert zijn tegenspeler te spelen. Kief de bel, kan die bal nog voor de goal komen. Hij doet dat niet goed, maar hij krijgt wel de vrije schop mee. Even wachten Makkeli af of hij voordeel zou geven of geen voordeel zou geven. Het voordeel kwam er niet uit. Nou, Dan heeft hij gewoon het recht als arbiter om alsnog te fluiten en het voordeel te geven aan Heerenveen. Er moet een vrije schop genomen worden. Net buiten het 16 meter gebied. Een meter of 7 8 van de cornervlag, af aan de linkerkant van het veld. En die vrije schop wordt genomen door Eikrem. Hij kijkt nog even. Ja, zegt de scheidsrechter Makkeli, het is gewoon een directe vrije schop. Geen indirecte, dus hij mag in één keer op de goal. En Missie gaat in Eikrem wel in één keer op goal schieten. Het is een mogelijkheid, moet hij voor de verste hoek mekken. Dat gaat hij wel doen in de korte hoek. Heel goed gereageerd door uh, Bizot. Heel goed gereageerd door uh, de doelman van FC Groen. Die een beetje een fout ging bij uh, dat tweede doelpunt van Herenveen. Ottigba kwam instormen op de hoekskop van Eikrem. En Eikrem mag nu ook weer een hoekskop gaan nemen. Weer aan de linkerkant uh, van het veld. Even kijken waar die Ottigba zich bevindt. Ja, Ottigba is wel weer in een strafschopgebied. Maar Makkeli wacht nog even met het nemen van, uh, van deze hoekskop. ...omdat hij een aantal spelers vermanend moet toespreken... ...omdat er altijd wat geshort en getrokken wordt daar in het strafschopgebied. En nu geeft Makkali wel de gelegenheid om de te nemen. Ik hoor het fluitje. Makkelie natuurlijk eigenlijk met de, ho Mac de hoekskop. Weer wordt die bal dat net niet doorgekopt. Dat was de bedoeling om die bal door te koppen bij de eerste paal? Maar dat mislukt. Dan is het in dit geval de Maniasco die erna al gaat met die bal. Hij laat het lopen. wordt worden achtervolgd door de Joey van den Berg. Kan Kostisch er nog bij? Kostisch kan er niet bij. Het is Kruiswijk die de bal over de zijlijn speelt. Ik denk niet dat Kostis... Geraakt is. Ik denk dat dit een beetje theater is. Ik durf dat niet met zekerheid te zeggen. Het was een, een moeilijke sliding van, uh, van Kruiswijk. Die nu zelf op de grond uh, gaat zitten. En uh, Makkeli loopt er even naartoe. Ik denk dat er geen kaarten zullen vallen. 63 minuten gevoetbald, 2 tegen 2, Heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Vele momenten. En momenten bepalen vaak een wedstrijd. 63 minuten gevoetbal. 2-2. AZ leidt tegen Go Ahead. Niet comfortabel, maar ze leiden van Wilaard. Ja, op zich als je kijkt naar de veldverhouding is het redelijk overtuigend. Go Ahead Eagles als het gevaarlijk wordt. Zoals nu probeert gevaarlijk te worden. Turuts met een schot van buiten het strafschopgebied Dat is een beetje wat Go Ahead tot nu toe heeft gedaan. Vooral schieten van buiten het strafschopgebied van AZ. Daarbinnen komt eigenlijk geen bal aan. bij Bijvoorbeeld Kolder die daar graag een bal zou willen hebben. Maar tot nu toe lukt dat dus niet. En AZ verzuimt zelf om de 2-0 te maken. Die kans heeft het gehad. Een paar minuten geleden via Martens. Goeie counter met Berends in het midden. Die kon Uitdelen aan de linkerkant naar Martens. Die nam alleen verkeerd aan. Dat doet hij normaal gesproken niet, de Belg met de verfijnde techniek. Maar nu evenwel. En dus kreeg Vriends de gelegenheid om nog één keer vol voor de bal te gaan. Dat lukte de verdediger van Goa Eagles. Daarmee was de kans voor Martens weg. En ook Berens nam nog één keer Room onder vuur. Plaatste de bal in de verre hoek. Room kreeg zijn eh, nagels er nog tegen aan die bal en duwde de bal over de achterlijn. En daarmee ook was de 2-0 van AZ voorkomen tot nu toe. We zijn 65 minuten onderweg. En Goethe Eagles heeft de bal via de ingooi van Doken Smit aan de rechterkant. Het is Kolder die de bal niet onder controle krijgt nu Johansson in het punt van de aanval bij uh, AZ. Martens met een aardige beweging... ziet dan een uh, middenvelder van uh, Eagles op de grond liggen. Dat is volgens mij overgoor. En Martens loopt de bal over de zijlijn... om de behandeling van deze middenvelder toe te staan. 65 minuten dus onderweg. AZ, Goet Eagles 1-0. Een play-off moet ervoor gaan zorgen dat er toch een winnaar komt... bij het KLM Open in zandvoortracht naar Niemeijer. Heel kort nog even, hoe werkt die play-off? Wie deze al wint, wint het toernooi en uh, ja, heeft de eeuwige roem en de rest dus te pakken. Tweede slag van de Spanjaard op de rand van de Green, wat aan de rechterkant. Soms is het niet helemaal goed te zien waar een bal precies is terechtgekomen. Zijn eerste bal niet in het echt hoge gras, wel wat rechts van de fairway. Maar Joost Luijt overigens middenop ligt en die gaat nu zijn tweede slag verzorgen. Ja, je zou denken zijn uitgangspositie is beter. Een mooie rechterbal naar de vlag. En dan geeft hij zichzelf heel veel kansen om heel veel mensen in Nederland een plezieren te doen... en door te stoten tot misschien wel de top 55 van de wereld. En dat houdt weer in dat toernooien als alle majors, de masters op Augusta en zo... dat die allemaal dichtbij gaan komen. En wat te denken van de Ryder Cup. De telling is begonnen voor volgend jaar in Schotland. Daar is de bal van Luiten. Hoog en recht. En midden op de dansvloer. Midden op de, op de Green geland. En wel een meter of twaalf, dertien weg van de vlag. Maar hij ligt er aanzienlijk beter voor dan Jiménez. Lach op het gezicht van Joost Luiten richting Zinkedi. Altijd aan zijn zijde. En het ziet er goed uit voor de Nederlander. Maar beslist is er dus nog niks. Richard van der Made, Rodier C. Nak. 1-1 nog altijd. 66 minuten bijna op de klok. En het is er in de tweede helft niet beter op geworden. Het is eigenlijk een hele armoedige vertoning tussen Rode JC en Nac Breda. Nac nu aan de bal aan de rechterkant van het veld. Met Sepp Droven. Gooit hem eens diep richting Poupon Onzichtbaar ook in dit duel. Maar dan komt Seuntjes. Seuntjes gaat het strafschopgebied in de achterlijn halen. Voorzet bij de tweede paal. Zit hij erin? Ja, hij zit erin. Het is een doelpunt van Elson Hooy. Die is ingevallen een minuut of 7, 8 geleden. Snelle buitenspelen bij Nac. De voorzet is goed. En Hooy loopt er tegen aan. En dan staat Nak dus ineens op 1-2. En is dit toch wel een leuk moment voor de ploeg van Goedelje. Fout van Bonifacia die daar zo ongelukkig als rechtsbek de hele wedstrijd al speelt bij Rode JC. Nog eens kijken naar die aanval van Nak Breda. Uitgevoerd over de rechterkant van het veld. De voorzet laag van Seuntjes. En dan staat daar inderdaad Hooy die de bal met zijn rechtervoet tegen de touwen prikt. En zo is het na exact 67 minuten in Kerkrade 1 voor Rode jc en 2 voor Nak Breda. Elke keer als Richard van der Maden zegt dat er geen bal aan is... dan is er een er doelpunt. Wat. Er wat. Ja. Uh, we gaan naar Ragnar Niemeyer naar de play-off. Hoe gaat het met jou sluiten? Ja, binnengehaald als een ster. En dat is hier meer en meer aan het worden... bij de spelers in de buurt en op de green. En het publiek gaat nog maar eens even staan... bij het oplopen van uh, ja, de green... van de laatste hoofd van de Kennemer Golfclub. Omdat er uh, veel waardering is voor de prestaties van uh, de heren. De Spanjaard dus op een plek... waar hij eigenlijk al eerder heeft gelegen. Een aantal minuten geleden. En uh, ietsje meer opzij nu. Ietsje meer uh, recht uh, voor de vlag. Toen lag hij iets meer naar links, uh, dacht ik. En uh, ja, de afstand is uh, fors normaal gesproken. Zal Jiménez deze bal niet maken... Dat is uh, niet helemaal een uitgemaakte zaak, want deze mannen kunnen in principe toveren met hun uh, clubs. Maar het is niet voor de hand liggend. Luiten ligt er beter voor, ligt midden op de green. Die nu wordt uh, schoongemaakt en uh, ja, de green omzoomt met publiek. Als dit ook weer een uh, par oplevert of voor beide heren een birdie of een bogey. Dan zal het spel weer van vooraf aan beginnen. Er wil nog wel eens wat verschil in zijn in zo'n play-off regel. Maar ik heb begrepen dat het toch vandaag vooral de 18e zal zijn. Die keer op keer gespeeld zal gaan worden. De Spanje moet zo meteen als eerste gaan, gaan slaan. Het gaat nog eens door de knieën. Kijkt nog eens eventjes goed. Won dus al 19 titels. Is eigenlijk pas op latere leeftijd goed geworden. Hoewel hij er al heel lang geleden bij was en won. In 1994, toen op de Hilversumse golfclub een jaar na het verlaten van Noordwijk. Toen was hij al de beste. Toen deed Muns nog mee als beste Nederlander op de 31ste plek, dus in 1994. Weer laat het publiek zich horen. En weer ergert Jiménez zich. Kijkt dus richting de tribunes. Ja, er komt veel geluid vanaf. Dat is niet zoals het hoort. En zeker niet bij golf Dat is toch een gentleman's game. Een mind game. Ook een spel wat voor heel veel procenten in je hoofd zit. Nou, nog een keer het innemen van de stands. Nog een keer het gaan staan achter de bal van Jiménez. De bal ligt dus buiten de green en zal uphill gespeeld moeten worden omhoog naar de vlag. Ja, de afstand. Dit is wel een meter of een kleine twintig meter denk ik voor de Spanjaard. En dit zal geen raak schot gaan zijn. Hij zal hem er goed bij moeten leggen. Binnen een meter dan is het in principe 80% van de gevallen daarna wel raak. Ik vind het nogal een afstand. Het is niet verkeerd, maar het is ook geen zekere put voor Jiménez. Zeker niet. We willen natuurlijk wel bij het golf blijven. We stellen het nieuws van vier uur even uit. En daarom kunnen we weer terug naar Ragnar Niemeijer. Maar eerst naar Richard van der Maade. Er was geen bal aan, hè? Nee, het is een hele slechte wedstrijd. En toch is het 1-3 geworden nu voor Nac Breda. En dat is een hele, hele belangrijke fout op het middenveld bij Roda. En dan is Seuntjes er ineens vandoor. En gaat hij het strafschopgebied binnen. Recht op de keeper van Roda af, Courto. En tegen de touwen opnieuw voor Nac Breda. 3-1 en dat kon wel eens een drie punten dus gaan worden. De eerste dit seizoen voor de ploeg uit Breda. Ragnar Niemeijer, beslissing of niet? Ja, man, laat hij het alsjeblieft doen. Dan moet hij wel een lange put gaan maken. Als hij hem erin legt, dan is het over een sluiten voor Jiménez. Dan is het beslist. Dan maakt Luiten de playoff af in drie slagen met een birdie. En die drie slagen heeft Jiménez er dus al op zitten. Zo liggen de kaarten. Zo is het spel. Dat zijn de regels. Luiter gaat achter de bal staan. Ik kan me als niet voorstellen hoe dat hij hem gaat maken. Want de afstand is wel een meter of... Nou, dertien zal het toch wel zijn. Uh, Zo'n beetje een penalty die hij moet nemen. Misschien zelfs wel ietsje meer. Daar gaat hij staan, achter de bal. Het is nu wel doodstil. Zo heeft het publiek dus wel degelijk invloed op wat er allemaal in de wedstrijd gebeurt. Het is een rechte bal. Hij heeft nog geen fouten gemaakt, maar die bal is te kort. En ligt op een meter van de pin. En zo betekent dat dat beide heren zo meteen een vierde slag mogen gaan nemen. Daar gaan ze de tijd voor nemen. Er is nog altijd geen beslissing. En het zal me verbazen als die hier gaat vallen. Henk, wat is er bij jou? We gaan een strafskop krijgen. In het voordeel van Heerenveen. van uh, Bizot heeft de van Laparra neergelegd in een 16-meter gebied. En Bizot krijgt alleen een gele kaart. Ik vond het een uitgelezen scoringsmogelijkheid voor van Laparra. En volgens mij is, luidt de spelregel zo. Als het gaat om een uitgelezen scoringsmogelijkheid. Dan moet de keeper in dit geval een rode kaart krijgen. Dat krijgt hij niet. Maar ik kijk naar de strafskop van Finn Bogerson. Hij scoort! Ja! Ja! Ja! Bizot zat er nog heel dichtbij. Maar Finn Bogerson. Ik heb hem nu twee keer gezien in deze wedstrijd. Hij heeft eerst een goed... Een goede kans gemist. Een hele goede scoringsmogelijkheid. Nu vanaf de strafskopstip. 3-2 voor Herenveen. Richard van der Maden, wat is er gebeurd? Rode JC met tien man. Gefrustreerd is ziet Frank de Moersje. En hij gaat nu naar de kant. Krijgt rood van scheidsrechter Sanders. Omdat hij heel onbezuist en wild inkomt op Seuntjes. Steekt zijn rechterbeen uit. Een terechte rode kaart op het been van Seuntjes geplaatst. En de Moersje die ongelukkig speelde, is woedend. In de catacomben nu met Zenden. De elftal leider van Rode JC richting kleedkamers. En ook dat dus nog voor de tijd.